Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die dronken naar een... een boete krijgen voor openbaar dronkenschap. Dat wil burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Hij praat binnenkort met minister Schippers, diensten en andere gemeenten over drankmisbruik. De laatste weken is de discussie opgelaten over extreem drankgebruik door jongeren. Een ziekenhuis in Enschede stelde voor om de coma-zuipers zelf op te laten draaien voor de kosten. Maar minister Schippers vindt het geen goed idee.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 Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of iemand met een uitkering een eigen huis heeft of een eigen vermogen dat niet is opgegeven. Bij proeven in Maastricht en Den Haag werd er voor enkele honderdduizenden euro's aan bijstand teruggevorderd. Er is verwarring over een uitspraak van CDA-voorzitter Peetoom. Volgens journalisten heeft ze gezegd dat het CDA niet akkoord zal gaan met een verdere aanscherping van de immigratieregels, maar Peetoom zelf ontkende dat later. PVV-leider Wilders heeft in de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort juist strengere immigratieregels geëist. Nederland heeft de duurste hotels van alle eurolanden. Dat blijkt uit de hotelprijsindex van boekingswebsite hotels.com. In Nederland kost een hotelkamer gemiddeld 108 euro en Amsterdam zit er met een kamerprijs van gemiddeld 124 euro per nacht flink boven. Wereldwijd staan de Nederlandse hotels op de 27e plaats. Het weer, de dag begint grijs, vanmiddag zon en 12 graden, morgen iets warmer en meer zon. Dit was het was Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan 35 files, ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, staat tussen Leidschendam en Dorp 6 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, 5. A8 Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein, 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 8. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal West en Maarsbergen 7. En de A27 vanuit Almere, tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 5.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 Vandaag dit soort muziek op de radio. Jordan Bob Marley. En One Love Je Blijft op de hoogte Zondag in Kennemerland Het is even na twee uur, Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerland En hallo collega Albert-Jan Dag Rob, tijd niet gezien jongen Dat is een tijd geleden, zo zo zo En luisteraars ook welkom uh, vandaag bij uh, Zandvoort Nee, Zondag in Kennemerland Zondag, Zondag in, in Kennemerland, tot aan vijf uur Een zonovergoten gasthuisplein Bijna niemand te bekennen, want ze zullen allemaal wel naar het strand toe zijn Gaat geeft... ze wel druk zijn En geeft ze ze ongelijk Goed luisteraars, wat gaan we vandaag doen? in uh, zondag in Kennermand. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Om half drie het weerbericht. Nou, het kan alleen nog maar mooier worden gedurende de week. Uh. Dan gaan we, we hebben om half vijf het dier van de week en dat luistert naar de naam Faith. Rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. Het is weer, het wederom een Engels gedicht geworden. Oké, okay. ja, ja. oké. Okay. Een heel, heel gevoelig, heel mooi Engels gedicht. Uiteraard hebben we uh, nieuws uit de regio en nieuws uit Zandvoort. Rond de klok van kwart over twee gaan we met onze correspondent Frank de Visser praten over de Hiswa. Want hij is op de Hiswa geweest voor CFM Zandvoort. En gaat ons natuurlijk vertellen over al de noviteiten en de, alle mooie dingen die hij daar gezien heeft. Heeft. Uiteraard staan we ook stil bij de kinderkunstlijn, want die hebben dit jaar een Lustrum een vijf jaar. En tussen de klok van 4 en 5 hebben we natuurlijk veel sportnieuws. En we houden u gedurende dit programma, uiteraard, ook op de hoogte van de tussenstanden en uitslagen van de Eredivisie voetbal. Zo, we hebben weer genoeg te doen hè, de komende drie uur. Dacht ik. Helemaal goed, tot aan 5 uh, uur vanmiddag, zondag in Kennerland met nu First World. I don't know. CFM, zo so voort. Als eerste, orde world. En nou, de 3 last love Wezen van Metcom. Dat was begging. Inmiddels uh, kwart over twee. Nou, onze reporter is ter plaatse. We hebben het over uh, Frank de Visser. Goedemiddag, Frank. Uh, goedemiddag, groep. Goedemiddag, hey. welkom in de uitzending. Goedemiddag, welkom, Frank. Je bent hier op het gashuisplein in de studio. Uh, ja, uh, jij bent voor ons, uh, voor CFM naar de Hiswa geweest. Ja, de HISWA was van 6 maart tot en met vandaag. En jij bent daar rond gaan kijken of er nog wat noviteiten en dergelijke waren. Ja, dat is helemaal correct. Mijn dank voor de organisatie van de perskaart, waar ik mee omhangen werd en zodoende overal naar binnen mocht. Niet dat dat normaal een probleem voor me is, maar <lacht> ik mocht wel met de auto voor de deur. Dat is erg prettig. Um, uh, even wat nieuws. Uh, de RAI heeft geprobeerd uh, met het oog op de vergrijzing van de bevolking... om de jeugd wat naar voren te brengen. Uh, met als gevolg dat bij de entree bijna in een zwembad viel. In een bassin waar allemaal kleine bootjes rond uh, met kinderen. en uh, wel leuk, maar uh, heel anders. En mensen reageren daar erg verschillend op, laat ik het zo zeggen. Uh, ik sprak ook iemand die uh, op de HISRA was. Die zei, het oogt dat er meer, uh, meer uh, ondernemers staan. Maar uh, in feite staan er gewoon hetzelfde aantal als vorig jaar. Maar het oogt groter. Kan dat kloppen? Um, dat is correct. Men heeft ook uh, toegevoegd een afdeling. Het uh, is geen nieuwe soort watersport. Maar duikers. En uh, de duiksport was nooit vertegenwoordigd, hoewel het wel een watersport is op de Heeswa. Er was een, uh, een paviljoen aan toegevoegd. Um, ik zwem niet in mijn geld laat staan duiken. Dus ja. uh, ik voelde me daar niet thuis. Uh, er was een, een paviljoen toegevoegd met gebruikte boten. Daar stonden. Erg weinig schepen, dat is jammer. En er was een, een buitenmogelijkheid om proef te varen. En daar wordt ook weinig gebruik van gemaakt. Uh, mensen die daar wel gretig gebruik van maakten, waren de rokers. Oh, ja. Die, maar aan mas buiten gaan. Amas. Ja, goed, maar er waren natuurlijk een heleboel activiteiten. Diverse paviljoens. Uh, maar ook, ook, ook een gedeelte voor, voor gebruikte boten. Ook een gedeelte Tweede voor tweedehands. Dus voor het eerst dat men dat doet. Ja. En uh, de ISWA is uh, als branchevereniging natuurlijk uh, bezig uh, om ons uh, goed naar buiten te brengen. En alle facetten van de watersport te laten zien. En dus ook de gebruikte boten. Men organiseert ook in de Batavia haven in april een gebruikte botenbeurs. Erg interessant, altijd heel leuk. En uh, ja, dat kan ik over de gebruikte boten eigenlijk niet ja. zeggen. Dan, uh, ja. Heb je nog, uh, nog echte boten gezien waarvan je denkt van nou, dat die kunnen die nog op Nederlandse wateren varen? Of... Uh, dat moet ik je eerlijk zeggen, viel enigszins tegen. Echt uh, als, als jongens gaan wij naar een beurs om, uh, ik noem eens wat, een Ferrari te zien bijvoorbeeld. Ja, ja, klopt. En de Ferretti-groep, bijvoorbeeld bekend van alle grote schepen, waaronder de Ferretti's, de Riva's en zo, die waren niet vertegenwoordigd. En, de reden is mij niet uh, doorgegeven. Maar het is altijd jammer, want het is het mooiste speelgoed waar men graag aan zit en op zit en ja. vragen over stelt en over praat en daarbij een glaasje Chardonnay drinkt, uiteraard. Hoe is je algemene indruk over de, de botermarkt in het algemeen? Uh, hoe gaat het tussen koop, verkoop, uh, nieuwe boten? Uh, is, het, is, is het ook crisistijd of uh, valt dat um, me een beetje is, mee? Um, zoals in de huizenmarkt uh, het geval is, is het probleem in de, in de pleziervaartuigen de financiering. Ja. En daar hoef ik jou ja, als oud-bankmens niet eh, niets over eh, wijs te maken. Eh, het is gewoon moeilijk om een duur schip gefinancierd te krijgen. Hoewel er wel steeds meer openingen komen. En ik hoop dat het in de toekomst weer mee gaat spelen. Eh, wat een, een, een, een nieuwe een noviteit is op de markt is eh, dat de eigenaren zelf een stuk van hun schip willen meefinancieren. Dus, uh, om, het, om, om de overgang makkelijker te maken. Ja, ja. Dus laten we zeggen dat een koper een, een gedeelte niet gefinancierd krijgt. Dan zijn er eigenaren tegenwoordig bereid. onder streng toezicht uiteraard. Van ondergetekende. Uiteraard. Ja, uh, <laughs> <laughs> om dit een en ander in goede baan te lijnen. Maar dat, dat zou dus wel inhouden dat mits men zich aan de verplichtingen houdt. Met een lagere financiering uh, toch een schip kan kopen. Oh, Oké. Okay. En ik zie dat je nog wat op je briefje hebt staan. Wat, ja, wat ik, is dat? Ja, ja nou, het, het was opvallend dat uh, en nogmaals de indeling van de hisfra die veranderd was, dus de, de routing zeg maar was veranderd, je was eigenlijk verplicht als toeschouwer of bezoeker om echt langs alles te gaan uh, de grootste publiektrekker dat moet je niet al te letterlijk nemen, was het zeilmeisje oh, uh, onze grote vriend Lau vriendin Laura ja, ja, ja, ja, ja. en uh, die trok echt volle zalen, dat was erg leuk ehm um, uh, wat je zag, voornamelijk bij de sloepen, dat men teruggaat naar de basiskleuren, uh, wat, wat meer degelijk. Zodat in de toekomst ook een schip uh, uh, niet gedateerd is als hij de verkeerde kleur heeft. Dus men gaat gewoon terug naar beige, blauw, groen enzovoort. Een uh, opvallende verschijning was de, door mijn goede vriend Jacco van uh, Dutch Builders, Ik maak geen reclame, sorry. Nee, nee, nee. Uh, ontworpen en gebouwde Barracuda. Dat is een, een, een, een boot van een, ruim 8 meter. Uh, die zit in het segment tussen de sloep en de speedboot. retro ontwerp met een heel verrassend in een bun, een buitenboordmotor. Dus je kan beginnen met het instapmodel. Uh, de prijs weet niet uit mijn hoofd. 39.000 ongeveer. Mm -hmm. Met een 9.9 pk werkmotor. Dus een viertakter. Maar als je dat zat bent en je wil uh, snel varen, koop je dus een zwaardere motor in dat ding. En je hangt er een buitenboordmotor uh, van bijvoorbeeld 115 pk. En dan vaart hij plotseling 60 km per uur. Ja. Dat is toch wel anders weer. Mag dat nog in? kan dat nog ergens in Nederland? Ja, ja, ja, ja. er zijn uh, diverse gebieden waar je snel mag varen. Ja. Over het algemeen moet je daar een vergunning voor kopen. of, of Je moet lid zijn van een, een bepaalde watersportvereniging. En uiteraard beschikken over je vaarbewijs. Ja. En, maar die mogelijkheid bestaat er nog steeds. En op zee mag je natuurlijk ongelimiteerd hard varen. Op het IJsselmeer ook. Um, op zee heb je geen vaarbewijs nodig Is het nog steeds een vreemd verhaal Behalve als je van het strand af vertrekt Oké okay. Tussen de pieren van en muiden heb je ook je vaarbewijs nodig Maar zo ga je je neus buiten gaat steken Dan, mag ik, dan mag, je, mag ik ook achter het stuur Dan mag je achter het stuur <laughs> Uiteraard onder begeleiding. Uiteraard, Frank. Uh, goed, deze is waar zitten we weer op? Uh, vandaag de laatste dag. Oh ja, dan ja, nog, sorry. Ik had nog eventjes een, een, een kleine opmerking. Uh, uiteraard, uh, na zo'n drukke beurs, is het goed vertoeven bij een, uh, een horeca-etablissement. En uh, deze keer ben ik geweest bij voorheen Ome Co. Het is op de eerste verdieping, hè? Op de eerste verdieping. Op ja. de balustrade, zeg maar, heeft men een, het interieur van Ome Co uh, nagetimmerd. En uh, daar was het goed vertoeven onder het genot van een glaasje witte wijn... ...dat collega's praten over... Uh, ...de handel en, en de wandel... ...en de gang van zaken... ...en uh, dat was eigenlijk hetgene... ...wat ik kwijt wil over de Hiswa... ...en ik, uh, ik hoop volgende keer van een ander evenement... Uh, ...jullie weer... Uh... Ja. ...nog even, wanneer is die Hiswa te water... De Heeswaterwater, het is goed dat je erover begint. Ja. Uh, die is uh, vertrokken uit Emmuiden ja. En die uh, begint uh, begin september in Amsterdam op het NDSM terrein. Daar is in ontwikkeling een nieuwe jachthaven. En ik mag de, jullie het primeur geven bij deze. Als eerste gecertificeerde uh, jachtmakelaar uh, ga ik mij daar vestigen. En uh, omdat het onroerend het goed nog niet uh, gerealiseerd is, ga ik uh, werken vanaf een boot. Leuk. En Albert-Jan, jij kent deze boot. Ja, is dat De, de, de Grand Banks. De Grand Banks. Ja, daar, geweldig. Daar vanaf ga ik werken en ja. heb ik de mogelijkheid om een periode van twee jaar te overbruggen. Of ik mij daar wil vestigen aan de wal of gewoon blijf doorwerken vanaf een boot. Okay. Want wat is er nou leuker dan een boot verkopen vanaf een boot. Is Waterwater verhuisd van Uitmuiden naar Amsterdam? Ja. Uh, de tweedehandsbeurs wanneer is die dit jaar exact um, de ja? datum het is in april ja, okay. en op de, uh, de hiswa site uh, hiswa.nl uh, staan alle data dus okay. uh, alle gegevens zijn bekend we houden contact. Bedankt voor het feit dat je voor ons naar de Hiswa bent gegaan. Graag gedaan. Man. En uh, je bent natuurlijk lang nog niet van ons af dit jaar. En we houden contact uh, van waar ook dan in den uh, landen. Bedankt voor je informatie. Graag gedaan. Prettig dag. Dankjewel Frank de Visser. Ja, hij was uh, voor ons bij de Hiswa Altijd weer een feestje om daarbij uh, aanwezig te zijn. He, mooie boten. Alleen uh, niet hele grote boten, he, begreep ik niet. Daar. Maar... Um... Nou, er waren wel wat grote boten bij, maar nogmaals, het, het, het, het gehalte Ferrari's uh, was ver te zoeken. Dus de grote snelvarende schepen, die erg luxe, die in de Middellandse Zee en zo zitten ronddobberen, dat was helaas niet vertegenwoordigd. Oké, okay. oké, okay, bedankt. Nou, tot zover de informatie over de Hiswa in Amsterdam. Wat wil je nog meer hè? met het lekkere weer van vandaag? Lekker naar het strand in Zandvoort. Hè? Genieten van de zonzee. En uh, uiteraard van Zandvoort zelf. Hè? Leuk dorp waar altijd wat te doen is. Je de Chris Ria en On The Beach. Even naar half drie. We gaan hem doen. Het weerbericht. Zie je en of het weer de komende dagen zo blijft, horen we nu van Albert-Jan. Nou, vanmorgen waren er nog wat wolkenvelden, maar vanaf het begin van de middag is er ook flink wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige noordwestelijke wind. Het wordt vanmiddag maximaal 12 graden en dat is 3 graden boven de norm voor de tijd van het jaar. Vanavond en de koude nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad van 4, 5. Morgen is het prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matig noord tot noord noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden en wellicht hier en daar 12 graden. Dinsdag is het ook weer prachtig weer met veel zon. Het blijft wederom droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. En de verwachtingen voor woensdag tot en met vrijdag? Woensdag, donderdag en vrijdag is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuid tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt woensdag naar 11 graden, donderdag naar 14 en vrijdag wederom naar 13. Normaal is het half maart een graad of 10, dus ver boven de norm voor het tijd van het jaar. Heerlijk cabrio weer de komende dagen. Ja, maar die voor mij die moet eerst een APK'tje hebben. Eerst oh, oké. Okay. Nee, die voor mij kan zo de weg op. Oh, okay. Dus dat, dat gaat wel lukken hoor, van de week. Tot zover het weerbericht bij CFM Zalvoort, zondag in Kennemland. Wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard op www.meteopagina.nl Ga snel naar www.meteopagina.nl Dat was het weer.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 alle komen voorbij, ik brauche niet raus te gaan Traum en zie, het haus aan zee En het einde van straat staat een haus aan zee Orangenbaumbleter liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. te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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan hoor je bij CFM de Eurobreakdown gepresenteerd door Jos van Dam En deze plaats van Train staat daarin ook uiteraard heel uh, hoog genoteerd door de Drive-By. Nou, we gaan eens even kijken naar de eerdere divisie, de wedstrijden die vanaf vrijdag gespeeld zijn. Albert -Jan. Nou, dan gaan we eens terug naar de vrijdagavond. Want toen speelde Roda JC thuis tegen VVV Venlo. En dat werd een 3-1 overwinning voor Roda JC. Op de zaterdag in de Euroborg FC Groningen thuis tegen Vitesse. Het werd 1-3. Oh nee, wat sneu. Ja, nou ik dacht dat die jongens het niet konden verliezen als ze thuis speelden. Maar dat blijkt dus wel. Vitesse dus met 3-1 voorbij FC Groningen. Heracles Almelo uh, uh, tegen Den Haag eindigde in 0-2. En SC Herenveen Heerenveen tegen Excelsior met een monster score. Daar werd het 4-2. Ja, en vandaag is er al een wedstrijd gespeeld. De wedstrijd die begon om half 1. We hebben het over Nak Breda. Tegen PSV Nou het lukt PSV maar niet om te winnen Want ook deze wedstrijd werd weer verloren Nakbreda PSV eindstand 3 tegen 1 De wedstrijden die om af 3 gestart zijn In de Eredivisie hebben we het over NEC tegen FC Twente Daar de tussenstand 0-0 uh, Ajax speelt vandaag tegen RKC Waalwijk En ook daar is de tussenstand 0-0 Wel gescoord is er bij de wedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht Feyenoord staat voor Met 1 tegen 0 Straks om half vijf gaat beginnen in de Eredivisie, de wedstrijd De Graafschap tegen AZ. En dat begin van die wedstrijd kunnen wij terwijl nog meenemen in dit programma, Albert Jan. Ja, die nemen we nog mee. Het eerste half uurtje, zeker weten. Tot zover de standen in de Eredivisie. plaats. Er was zo mooie op de Samford Radio met That Old Devil Calls Love. Ja, nou het was uh, wel uh, raak uh, afgelopen weekend, of tenminste dit weekend in Kennenbaland. want uh, allereerst was er een uh, grote brand in een recyclebedrijf in Velzen dat inmiddels wel onder controle is, en rond uh, kwart over acht gisteravond werd het zijn ook dan brandmeester gegeven. Het nablussen ging uh, nog zeker tot uh, vanmorgen duren, al dus de brandweer zaterdagavond. De brandweer was bezig om de balen geperst papier uit de uitgebrande loods te krijgen en ze uit elkaar te halen. Die balen zorgden voor veel rook en bemoeilijkten ook het blussen. Niemand raakte gewond, maar omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden. Bewoners van drie huizen, uh, drie huizen brachten de nacht door in een hotel, uh, vooral wegens de rook en geluidsoverlast van het bluswerk. Gevaarlijke stoffen werden echter niet, uh, zijn echter niet vrijgekomen. Het gaat om een bedrijf van Van Gelder Recycling Groep aan de Korverslaan in Velzen Noord. Een loods met papier ging zaterdagmiddag in vlammen op en was niet meer te redden. Een kantoor op het terrein is gespaard gebleven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op het moment dat de brand uitbrak, was er volgens de brandweer niemand aanwezig. En het was zelfs zo erg dat, dat hier op de, op de boulevard kon je het ook zelfs ruiken. Het stonk gewoon hier in Zandvoort. En afgelopen nacht was er een grote brand in de vrijstaande villa in Aardenhout. In een vrijstaande villa aan de Boekenrode uh, weg in Aardenhout, Noord-Holland uiteraard, is in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand uitgebroken. Dat meldde een woordvoerster van de brandweer. De brand ontstond even voor middernacht door nog onbekende oorzaak in een dak van de villa. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, vol, uh, gewonde gevallen. Volgens de woordvoerster is er geen kans dat de brand over zou slaan naar andere huizen. De brandweer probeert het vuur vanaf de buitenkant te bestrijden. Doordat het pand een rieten dak heeft en in een bosrijke omgeving staat, is de brandweer met groot materieel uitgerukt. De brandweer van wordt door andere werd door andere korpsen uh, uit de regio bijgestaan. Zo, heel veel branden dus. Nou, het was even een, ja, warm weekend. Een warm weekend, ja, ja nou. Het weer uh, werkt in ieder geval Mee, hè? Lekker warm. Een paar graden boven de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus, maar dan horen we ook zonnige muziek bij dan. Nou, zullen we maar doen, hè. Doen we. Hier is José Feliciano en Panta Panta Cantar. Nou, de komende dagen blijven we in ieder geval heerlijk weer hebben hier in Zandvoort, Dus we genieten daar met z'n allen van. Jorge hoort de Godste Feliciano trouwens. Ja, en uh, wat uh, betreft de expositie van de kinderkunstlijn. Uh, de kinderkunstlijn uh, viert dit jaar uh, het vijfjarig Lustrum. Het is een project uh, Kunst op school met theorieles op school en schilderen in de Zandvoortsmuseum. Heeft schitterende kunstwerkjes opgeleverd. Alle kinderen van groep 8 van de basisscholen van Zandvoort in totaal 200, hebben onder begeleiding van kunstenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen een schilderij gemaakt in het Zandvoortsmuseum. Deze kunstwerken worden door heel Zandvoort geëxposeerd. De looproute, etalages, musea en gebouwen is verkrijgbaar bij het Zandvoorts Museum En het gaat van start op vrijdag 16 maart en duurt tot 16 april. Oké, okay, we kijken nog even naar de eredivisie, de wedstrijden die om half drie gestart zijn. Nek tegen FC Twente, daar de tussenstand 0 tegen 0. Ajax speelt tegen RKC Waalwijk, ook daar de tussenstand 0-0. Wel gescoord bij Feyenoord tegen FC Utrecht. Feyenoord staat voor met 1 tegen 0 En straks om al 5 vijf gaat beginnen de wedstrijd De Graafschap tegen AZ Uiteraard in het volgende uur van Zondag in Kinnemland Voor veel meer over deze wedstrijden Als die bovenaan de hemel staat Is het net van het beuken gaan.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 ons tijd